Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag ruim 4000 vluchtelingen gered... die probeerden vanuit Libië Sicilië te bereiken. Volgens een woordvoerder van de Italiaanse kustwacht... is dat mogelijk een recordaantal vluchtelingen dat op één dag is gered. Zeker 20 vluchtelingen zijn overleden. Het dodental loopt vermoedelijk nog op. Volgens de kustwacht werden er bij de Libische kust... twee omgeslagen boten ontdekt. Een aandeel Philips Lighting kost bij de beursgang morgenochtend 20 euro. Zo heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Philips Lighting kondigde onlangs aan naar de Amsterdamse beurs te gaan. Philips splitst de divisie die lampen- en ledverlichting maakt af... omdat het zich wil concentreren op gezondheidstechnologie. De vredesbesprekingen over Syrië liggen de komende twee tot drie weken stil. VN-gezante Mistura zegt in een verklaring dat hij eerst vooruitgang wil zien op de grond... vooral in het verlenen van toegang aan hulpverleners. Eind vorige maand liepen de vredesgesprekken onder leiding van de Mistura in Geneve opnieuw vast. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib wil het niet opnemen tegen PVDA-leider Samson in de lijsttrekkersverkiezing van het PVDA... Tegen Nieuwsuur zei hij dat hij het een bizarre situatie zou vinden... om het ineens op te nemen tegen een leider die hij altijd heeft gesteund. Samson beslist na de zomer of hij zich weer verkiesbaar stelt. De hulpverleners die zich bemoeiden met het gezin van het overleden meisje Charleen uit Hogeveen... hebben onvoldoende oog gehad voor het belang van het kind. Dat concluderen drie inspecties in een vertrouwelijk rapport dat Sembla heeft gepubliceerd... De inspecties zeggen dat de hulpverlening te veel was gericht op de ouders van het meisje. Charlene werd vorig jaar doodgevonden na een val van de flat waarin ze woonde. Gisteren werd ze bekend dat ze voor de val mogelijk is gewurgd. Het weer vannacht bewolkt en in het zuiden en zuidoosten kans op een bui mogelijk met onweer. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen van tijd tot tijd zon. Ook enkele buien en ook dan mogelijk met onweer. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS.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 Programma van peacefulradio.eu